We gaan weer beginnen aan 15 tracks uit de new age muziekwereld en de eerste is een gelijk een nieuwe van de Masby be, be Group. East West heet deze cd. Niet echt uh, ja, de new age muziek dat zeg ik er wel eerlijk bij, maar het is allemaal wat wat steviger. Um, je mag het allemaal zelf beoordelen. Ga maar lekker zitten en luisteren naar Peaceful Radio Show 1183 hier op CFM Zandvoort. Veel plezier! Het is goed de mens in de Als je de kamer wilt, in je